Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Annemarie Rozing met het NOS Journaal. Justitie heeft per ongeluk een lijst met telefoonnummers die worden getapt naar iemand in Epe gestuurd. Op de lijst staan tien nummers van mensen die worden afgeluisterd vanwege een strafrechtelijk onderzoek. Hoe de lijst op het verkeerde adres kon komen is niet duidelijk. Ook is niet duidelijk wat de mogelijke gevolgen zijn van het lekken van deze gegevens. Het OM benadrukt dat de inhoud van de afgetapte gesprekken niet bekend geworden is. De drie Nederlandse terreurverdachten die op verzoek van België in Amsterdam zijn aangehouden... werken niet mee aan een snelle overlevering. De Belgische justitie denkt dat ze lid zijn van een terreurnetwerk... dat een aanslag wilde plegen in België. Maar volgens hun advocaten is dat niet waar. Zij willen daarom niet dat de drie aan België worden overgeleverd. De verdachten zijn de Amsterdammers van Marokkaanse afkomst. De Nederlandse rechter bepaalt binnen drie maanden of ze worden overgeleverd aan België... Tegelijk met de Nederlanders werden ook in België en Duitsland mensen gearresteerd. In totaal werden gisteren zo'n elf mensen aangehouden. Oudminister Guusje Terhorst wordt de voorzitter van de HBO-raad. Zij vervangt Doekle Terpstra, die deze week opstapte om crisismanager te worden bij Hogeschool in Holland. Terhorst was minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Balken en de Vier en burgemeester van Nijmegen. Ze begint op 1 januari en bekleedt de functie in elk geval een jaar. Ajax kan de komende zeven wedstrijden niet beschikken over Louis Suarez. De club heeft een schikkingsvoorstel van de KNVB geaccepteerd. Suarez beet zaterdag PSV-speler Bakal in de schouder en de aanklager betaalt voetbal, beschouwt het als een gewelddadige handeling. De scheidsrechter bestraft het incident niet. De clubleiding van Ajax had Suarez al een boete gegeven en twee wedstrijden geschorst. Suarez mist nu de komende zes competitieduels en een bekerduel van Ajax. Het weer in de zuidwestelijke helft van het land wat regen... en in de rest van het land is het droog. Morgen hebben de Westkust en Limburg kans op wat natte sneeuw. Het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het... BeachNet. Het computer- en internetcentrum van Zandvoort. BeachNet in de Straat bestaat nu al meer dan vijf jaar. En heeft haar diensten flink uitgebreid. BeachNet.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 What love is But together, though we're strong, because it's love that I feel whenever you In love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 A dat hij het niet vertrouwt, dat klinkt dan weer zo koud. Het ging tenslotte altijd goed, dus gaaf het nu. hatred and make them happy before they pass away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 Everybody, no more sleepin' in bed Oh, wake up, everybody Yeah, wake We'll be I'll be a cause that fish did not last. Past. I know how old. Van ZFM via de kabel op 104.5 en in de Ether op 160.